9 uur. Dit is Jeroen Tjepke met het NOS Journaal. Nabestaanden van acht voormalige werknemers van Eterniet... doen aangifte tegen een bedrijf. Dat meldt trouw. De nabestaanden willen dat de fabrikant wordt vervolgd... voor doodslag of dood door schuld... omdat Eterniet willens en wetens asbest bleef produceren... zonder werknemers en klanten te waarschuwen. Volgens trouwen zit de eerste strafrechtelijke aangifte... tegen het bedrijf het Goor vanwege asbest. Eerder zijn wel tientallen schadeprocedures gevoerd. In Bolivia zijn met geweld tussen de politie en de achterban van de afgetreden president Morales... zeker vijf demonstranten gedood. Dat zeggen een ziekenhuisdirecteur en een correspondent van persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Ooggetuigen zeggen dat de politie het vuur opende op aanhangers van Morales... toen hij langs een militaire controlepost wilde komen bij de stad Cochabamba. Daar zijn al weken rellen tussen aanhangers en tegenstanders van de afgetreden president. De kunstenbond daagt de Nationale Opera voor de rechter omdat freelance koorleden structureel onderbetaald zouden worden. Ze verdienen de helft minder dan zangers in vaste dienst en ze moeten veel voorbereidingswerk zoals het schminken in eigen tijd doen. Volgens de kunstenbond zijn gesprekken hierover op niets uitgelopen. De Nationale Opera reageert teleurgesteld op de gang naar de rechter en wijst erop dat de tarieven voor freelancers volgend jaar gaan stijgen. In het centrum van Rotterdam heeft de politie elf jongeren opgepakt. Ze werden betrapt met messen, cocaïne, vuurwerk en een boksbeugel. Of ze konden zich niet legitimeren. De jongens en mannen van 12 tot 22 jaar... hingen in groepjes rond bij de lijnbaan en de bijenkorf... en werden preventief gefouilleerd. De politie houdt het winkelgebied extra in de gaten... omdat er aanwijzingen zijn dat een groep jongeren de bijenkorf zou willen plunderen. Het weer, de dag begint bewolkt en vrij koud. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar maximaal 8 graden.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 <silliard> Sorry. Dames en heren. Toebak to to to toe leeft Niet betrouwbaar, maar wel origineel Toebak leeft toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Je belt. Tweede gedeelte van het toe, het Straks natuurlijk een stukje geschiedenis. Het is vandaag 16 november. En wat veel om te doen ook in z'n natuurlijk. Erin. Maar goed, eerst even inappropriate behavior. Lime Corridor wel onbehoorlijk gedrag. Nou, ik kan me er niks meer voorstellen. Echt niet. I was on the road to meet you halfway. Yeah, I was on my way to a face-to-face. Face. But I don't see how you take it. your feet daily but now i know you're just making faces to another friend don't treat me dumb, try to see it both ways that friend telling you better you watch your way, but they don't see how you take it. you never tried this smile you're falling for that friend again she's what i say i'm a, manipulator. I'm a manipulator. Once treated you bad or nasty Before you talk with your friends You never do complain Now she takes the cake for Putting words in your mouth She's never even met me baby Filme! behavior, Ja, onbehoorlijk gedrag. Ik heb het met collega's er wel eens over. Ik werk natuurlijk met mensen met een handicap. En uh, vaak, uh, ja, ik ben zelfs de, de grootste gek. Ik probeer altijd aansluiten te vinden. En ik ga altijd net even, dat je denkt van, dit is dat je even niet moet doen. De cliënt is nu zeg, wat onrustiger dan die daarvoor was. Maar goed, soms krijg ik toch weer de, dingen voor elkaar die iemand anders niet voor elkaar krijgt. Ja, soms moet je even een andere afslag maken in het leven. Goed, dit is het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Oh ja, hoe ging het ook alweer? Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Jawel, het is vanaf 16 november. Ik heb weer echt, er waren weinig berichten, maar toch een paar hele leuke berichten. In 1994 op deze datum, de West-Duitse spion Reinier Roemp... is een medewerker van de NAVO-Hoofdkwartier in Brussel. Die werd opgepakt. Hij heeft namelijk vertrouwelijke documenten aan Oost-Duitsland doorgespeeld. Het maf is dat deze man geboren is in West-Duitsland in 1945... Dus uh, ook al na de oorlog en dat soort dingen allemaal. Maar gewoon in West-Duitsland werd wel een beetje gepakt door de linkse ideeën. weet je dat, uh, dat achter de muur vond hij allemaal wel heel interessant. Dus uiteindelijk is hij een studie in Brussel gaan volgen. Uiteindelijk is hij gaan werken voor de NAVO in, uh, in, uh, in 1977. Daar heeft hij dus allerlei foto's gekopieerd, doorgestuurd... tienduizenden pagina's met hele vertrouwelijke informatie doorgespeeld... exacte locaties van kruisraketten doorgespeeld. Uiteindelijk, uh, hij wist heel veel. Alles deed hij in zijn wijnkelder, heel stiek. Hij nam het mee naar huis, fotografeerde het, stuurde het op, codeerde het. En uiteindelijk, uh, zijn codenaam was uh, Tupac... Topak, moet ik zeggen, sorry, dat is weer een ander. Topak heette hij niet. En de contactpersoon was Heinz Busch. En Heinz Busch ging uiteindelijk dood. En toen kwam er allerlei documentatie tevoorschijn. En toen, deze Topak, wist niemand wie dit nou eigenlijk precies was. Wat was zijn echte naam? Toen hebben ze het uiteindelijk onderzocht. En in 1993 is hij uiteindelijk opgepakt op zijn vakantie. Deze Reinier Roemp is hij vastgezet. En uiteindelijk, uh, hij zou twaalf jaar zelf krijgen, maar als je uh, naar, wat uh, is het ook weer, zeven jaar alweer vrijgekomen. Hij zegt geen spijt te hebben gehad van zijn acties. Okay. Uh, Oost-Duitsland allemaal informatie te geven. Maar hij zegt, ik heb zelfs ook nucleaire oorlog kunnen voorkomen door allerlei berichten door te zijn die anders niet doorgezijnd zouden kunnen zijn geworden. Dat gaat dan nou vooral om, over de oefening uh, Archer 83. Reine Roep. Reine Roep. En nou, nou. Roepte. Maar goed, dat was dus in 1994. Oké. Okay. Nou, Ik heb hier uh, een bericht en ik denk dat Trump hier heel blij van wordt. Want in 1776 bood de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden... die waren toen heel grote... die bood de Amerikanen als eerste land ter wereld hulp aan... in hun onafhankelijkheidsoorlog. Oh? Ja, en nu zit uh, Trump wel te zeggen... ja, die Nederlanders gingen als eerste weg. Hallo, die Nederlanders zijn degene die jullie als eerste geholpen hebben. Ja, we Nederlanders gaan altijd eerder weg, eerst... Eerst dus helpen ze daar niks. Nou, als er niks meer aan te doen is, dan gaan we weer. Ja, en ze we gaan moeten handel drijven. Ja, precies. Valt geen het kost ja. alleen maar geld, dan gaat Nederland weg. Ja. Nou, in 2001, nieuwe wereldrecord voor. Uh, wat, was, wat was het ook alweer? Het heeft geen adres. Oh, werd, oh ja. Ze heette Domino. Ja, Domino Day was het toen. Ja, domino, ja. Of zo. Het is ja. helemaal over, hè? Dat dus is helemaal was het was helemaal echt. Het was dat helemaal? Ja, toen heette toen ja. eigenlijk een D-Day. En daar was niet iedereen blij mee, want D-Day was toch echt heel iets anders. En ja. zo erg is dit ook weer niet. Nou, hoewel als je eraan meespeelt en onder leiding van Robin Paul Weijers aan de gang moet. De autist die al die steentjes op een rij zet. Nou goed, dan word je misschien ook wel een beetje heel dramatisch als het niet lukt. Als hele partijen niet afgaan. Oké. Maar goed, toen kwam er 3.540.562 steentjes ten val. Dat was toen een record. En de eerste keer was in 1986. En ze hebben het 15 jaar lang gedaan. En toen waren het nog maar 4 miljoen steentjes, dat dan geloof ik. Oh nee, toen was ze uh, 700.000 centjes nog maar. Ja. Uiteindelijk, de laatste keer was in uh, 1909. 2009. Oké. Okay. 2009 was de laatste keer. Goed, zover over Domino ja. D. Nou, hoe ging uh, het dan nog ook weer? Keer! Wacht even Wacht even, aftelling nog even. Ja! Gedaan door Kylie Minogue. Ja. We zijn los met het eerste project. Hand in hand heet het. Dat zag u al waarom dat zo was. We zijn Nelson Mandela persoonlijk het hek openzetten voor de... Oh ja, goed, maar maakt het maar niet uit. Goed, ja. dat... In Londen wordt in 1945 de UNESCO opgericht. En de UNESCO, dat is dus gewoon een gespecialiseerde organisatie... van de Verenigde Naties met als missie het bijdragen aan... vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en intercultuur... Regelend dialoog voor de onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Dus dat, oh. is, uh, ja, dat, dat is toch ook alweer dan uh, vijf en, volgend jaar 75 jaar, zeg ik dat goed? Nee, uh, ja, vijf, negen... volgend jaar, ja, 2020. 2020, goed. Uh, even kijken, uh, Jan Zon uh, Ambrosius Flemming vraagt patent aan op de elektronica. elektronenbuis. <kijkt> dat is een radiolamp, de eerste elektronische component met negatieve en positieve lading die je kan omwisselen Ze noemen het ook wel een soort diode. Ik heb er echt zitten lezen ik denk van: "Help Marcus, help! Leg het ja. eens uit, hoe werkt het? Met een diode." Ik denk dus dat dit eigenlijk een soort TL-buis is. Je denkt dat de het veel. De voorloper is. van de TL-buis de ja, eerste elektronische component die dan met uh, stroom uh, allerlei dingen doet, zo heb ik het een beetje uitgelegd. Maar het ziet eruit als een lamp die in die hele oude radio zat, weet je wel? Zo ja. ziet het eruit. Nou, dat is ja, het is. wel leuk. Ja, ja Het is in het begin ook al van al die knipperlichten en al die toestanden in uh, Las Vegas, is er blij mee. Hè? Nou, zeker. Las Vegas. In, uh, nog even de laatste die ik heb: 1894. Uh, in uh, Armeniërs uh, worden uh, uh, 6000 mensen vermoord. Dat is in Koerdistan worden uh, 6000 Armeniërs vermoord door de Turken. Uh, dat was toen nog geen genocide, dat kwam pas iets later. De Armeense genocide van 1915. Dit wordt ook wel gezien als de eerste volkerenmoord op aarde. Twee miljoen Armeniërs kwamen erbij om het leven. De Armeniërs kregen namelijk de schuld van een eerder verloren veldslag van het Ottomaanse Rijk, het huidige Turkije. Ondanks de vele ooggetuigen en verhalen die bekend zijn over de massamoord erkent de Turkse regering na 100 jaar deze gebeurtenis nog steeds niet. Ja, het is echt als je daar je verdiept, dan word je echt zo diep vies van. Ongelooflijk. wat de beelden daar ook van zijn en wordt nog steeds ontkend dat dat uh, gebeurd is. En uh, goed, uh, nou goed, dat, af, af, noem je dat begin was dus in 1894 toen werden 6000 Armeniërs vermoord door de Turken. Goed, genocide. Ja. Of genocide of geen genocide. Iets wat, uh, wat, uh, lichter wat dichter van. bij het huis was. Ja, ja. Nou ja, lichter. Zo licht was het allemaal niet. Gaat oh. dat maar aan de vriezen. Want in 58 jaar geleden, om 1951... vond uh, de slag op het zeiland plaats. Dat heette Kneppelvreet. Vreet is vrijdag. hè? En ja? kneppel is een knuppel. Huh? En want bij die gelegenheid raakte een groep demonstranten... nieuwsgierigen en journalisten... <truhend> voor het rechtsgebouw van Leeuwarden aan het zeiland. slaags met de politie. En die gingen met knuppels en waterkanonnen... gingen ze te lijf. En het ging dus allemaal over de taalproblemen. Want er was daar een rechter, en die heette Woltens. En, uh, en die, die, Wolters, die, uh, die wilde iemand, uh, die, die, die moest een veearts die, die had gewoon een verkeersovertreding gedaan. En die wilde zich daar verdedigen, maar dat mocht niet in het Fries. En dan wilde ze uh, dus eigenlijk dat er een uh, tolk kwam, en die kwam er niet. En uh, echt allemaal gedoe. Yeah. En uiteindelijk uh, vond de laatste zitting plaats op 16 november. Maar uh, het, was dus echt, het ging echt puur over de taalstrijd. Het was helemaal uit de hand gelopen. Ja. En uh, uiteindelijk uh, begonnen dus, uh, de, de mensen... Politie buiten, die begonnen al brandspuiten in te zetten. Waardoor echt allemaal markkooplui en argeloze huisvrouwen werden getroffen. Ja. En er werd dus echt een veldslag gehouden. En een groot aantal niet-vermoedende Friesen werden dus gewoon tot Friese taalstrijder gebombardeerd. Dus dat liep helemaal om. Nou ja, dit hele knuppelvreet heeft heel, voor, voor heel veel verontwaardiging in Friesland gezorgd. En uiteindelijk zijn er dus een aantal mensen van de ministeries naar Friesland gegaan om de vrede weer uh, te, te brengen. Om de gemoederen tot bedaren te brengen. En maar de strijd heeft zich toen weer, toch weer verhard. En toen kwam er weer een uh, anoniem palflet met protesten. En uh, nou ja, het is echt. Uh, de hele Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft er ook uh, van alles aan moeten doen. Dus de, uiteindelijk heeft de regering besloten in Den Haag dat de Friese beweging uh, tegemoet moest komen. En okay. sindsdien is het eigenlijk allemaal wel wat, wat meer. Uh, dat toegestaan is dat het gebruik van Fries in het lage onderwijs wordt gebruikt. Ja, belangrijk hoor. Ja. Als jij huur, die smuur, die knuur, stuur. Als je daar wilt praten onderling. Ja, dan moet iemand anders zich daar maar even verdiepen om jou te kunnen verstaan. Zo is dat nou helemaal. Ja, gewoon... maar ze moet het gewoon zijn tweetalig. En eigenlijk is ja. dat dus in. In Limburg ook, hè? Ja. Daar praten ze toch ook Twitter allemaal. Nee? Allemaal lekker aanpassen gewoon. Echt de minderheid, de kracht van de minderheid. Ik vind het heel belangrijk. Gewoon, ja. Als jij iets wil, dan moet de rest van de maatschappij gaan aanpassen. Zo is het gewoon in Nederland Ja, maar Heerlijk. de consequentie dat jij dit zegt... is yes. dus wel dat het Nederlands ook gaat verdwijnen. Nederlands? Ja, in Europa. Dat we gewoon allemaal... Ja, maar goed, ja, nee, dat wordt allemaal wel eerder gehouden. Net als waarom, het, waarom zou dat dan wel blijven? Uh. Ja, maar ik bedoel, ik zeg dat Friezen ook moet blijven. Dat is toch wel heel belangrijk? Nee, nou, ik weet het niet. Ik, ik, ja, ja, als je ik jou, jou Ja, als jij bij ja. onderkapt. Nou, ik heb sowieso voor mij De communicatie, de taal is voor mij ontwikkeld om elkaar uh, te begrijpen. Ja. En als je zo vasthoudt aan dwangmatigheden zoals... Ik wil op mijn eigen taal blijven praten. Jij moet je best moeten doen om mij te verstaan. Dan denk ik, ja, Voor mij is dat niet de bedoeling van taal. Nee, voor mij maar is de taal ze om te, om, te, om te verbroeden, om tot elkaar te komen. Nee, maar als ik twee Friezen zie en ja? die zeg ik, jongens, jullie kunnen toch gewoon in het Fries praten? Doe dat maar. En dan doen ze dat. Ja. En ik versta wel gedeeld. Dus ik me, bemoei me er tegenaan In het Nederlands. En automatisch Zegre, gaan ze steeds Zegre, weer in gaat, het Nederlands noem je dat ook wel weer, geloof ik, hè? Ja, ik weet het niet. Maar ja, autom ja. automatisch gaan zij dan weer op het Nederlands over. Dus de Nederlandse taal overheerst wel. Ja. Het leuk worden horen om je eigen taal te knalen. Maar voor mij is het belangrijk dat iedereen je kan verstaan. Dat je kan communiceren onder Ja, ja. En het is leuke cultuur. Je kan altijd nog lichaamstaal laten horen. Ja, oké. Okay. Het is normaal. Oké, okay. oh. normaal kan je het ook dingen uithalen. halen. Okay, snap ik. Ja. Nou, goed. Deze discussie komen we gewoon niet uit. Dan gaan ook naar de verjaardag straks. En uh, zijn er zijn een paar mensen toch wel jaren denken. Hé, hey, dat vind ik toch wel grappig om even daarbij stil te staan. Oké, okay, jij heeft een nieuwe plaat uit. Ik heb het over deze man, Jake Bug Kiss. De zon is verder zoeken vandaag, maar het is in ieder geval droog. Het is helder. Het is een clear day voor warming. Ja, die is maak, uh, muziek maken toefingers. Daar kwam hij ooit mee met die plaat? Ja, dit is alweer 2012, en al tijd geleden. En ooit had hij een plaat met, uh, met dit Lightning Ball. Weet je echt denkt: hoe lang is, Dan Dan denk, van, a a line is line dit geleden, joh? Dit is echt jaren 60, weet je hoor. Het blijft al een beetje in hetzelfde genre, maar ik kan het wel waarderen. Ambulance, talent, Echt jaren zestig stijl, Jack Buck. Hij komt ook een beetje uit uh, de stijl Arctic Monkeys, uh, Last Shadow Puppets. Uit uh, die, uh, die stallen komt hij een beetje. Goed, het is uh, tijd voor de verjaardag. Wie is de jarige en zou jarig zou zijn geweest? Uh, Eentje is er wel interessante: uh, Martin uh, Perels. En Martin Perels, waar keren we die van? Um. Ja, klopt. Ah. Ja, wel Q, &Q daar ken je hem van. Hij speelde Wilbert Qu Quandt En dat was natuurlijk een uh, van de Q's. En de ander was Kwarts uh, Qu van Espen. En dat was gespeeld door Erik uh, uh, van Mout. Van Mout. Ik geloof het een beetje rommel opgeschreven. Ha, en uh, Q, Q was natuurlijk oh. van 1974, dat was de eerste seizoen. En in 1976 de tweede seizoen. En dat ging dus ook uiteindelijk. O oh ja, ging, waar ging het ook alweer over? Dat is ook alweer grappig om terug te halen. Het is een gezicht. Het is een gezicht van een lijk. Het is een foto van een lijk. Ja. <laughs> ja. Ze, hadden, weet je, wel, ze hadden foto's gemaakt in het bos. En uiteindelijk viel hij van een boom af of zoiets. En uiteindelijk had hij dan een foto gemaakt. En toen gingen ze die foto's ontwikkelen. Dat werd toen nog gedaan in de doka. Weet je ja, nog wel. Ja, ja, en toen zagen ja, ja. ze een gezicht. En dat, hij lijkt wel dood. En toen gingen ze het Uitzoeken. En toen kwamen er allerlei spannende, spannende uh, scènes tevoorschijn. Uiteindelijk in Q&Q. Heb je het ook gevolgd toen? Nee. Nooit? Nee, maar we zijn net... Het uh, is dus net die vier, vijf jaar die we schelen. Oké. Okay. Dat je dan uh, net uh, wat ouder bent. Dat ik dat de kinderachtig vond. Nou goed, uiteindelijk Sorry. hebben ze het, uh, later nog weer een uh, speelfilm van gemaakt in 1978. En uh, later uh, uh, hebben ze nog een reunie gehad. En het maf is deze, deze, Martin Perels heeft dus zeg maar in Q&Q gespeeld... Later is hij met zijn vader... zomaar op de Bonnefoy naar Australië gegaan. Daar heeft hij tien jaar gewoond. En toen kom hij zomaar weer terug. En toen uiteindelijk heeft hij allerlei aanbiedingen gekregen... om wel weer door te acteren. Hij heeft nooit meer geacteerd. En uiteindelijk is hij overleden uh, aan een hersentumor. Toen was hij nog maar 44. Dus okay. Dat is een beetje een tragisch... Maar goed, op internet zijn toch wel leuke scènes nog terug te vinden. Martin Parel, zover even. Ja. ja. Uh, wie vandaag ook jarig is Missy Pyle. En zij is van twee, 72... Maar zij is een uh, Amerikaanse actrice die, echt als je haar gezicht ziet, dan herken je haar. Maar ze speelde heel veel, toch wel relatief grote bijrollen. Maar ze is echt beroemd geworden door de film Galaxy Quest uit 1999. Ik weet niet of je hem ooit gezien hebt. Hey. Maar dat is een film die gaat dus eigenlijk over... Uh, dat is zo'n grappige film. Het is een uh, science-fiction film over uh, dat er uh, een Star Trek serie was... En uh, dat dan uh, de buitenaardsen komen erop af. Want ze hebben die serie altijd gekeken vanaf een andere planeet. <lacht> en die film die is echt te leuk gewoon. Hij is te gek. Ja, hij is echt heel erg leuk. En uh, daarom, alleen daarom wil ik haar even noemen. Ze wordt vandaag uh, 46. 46, mooie leeftijd oh, ja, ja, zeker. een Hele mooie foto nog bij zeg. Ja, zeker. Ze oh. is echt een mooie dame hoor. Ik, uh, het is niet iemand die jarig is, maar wel overleden in 2000. Ik heb het over uh, Josephine keller lai en hij was rapper bij Kid Rock. Althans, dat was je niet eerst. Maar het was een klein mannetje. <coughs> het leek wel een jochie die met zijn vader mee was. Die kwam op de reis van Kid Rock. En de Twisted Brown Thunder Band. En hij kende al de tekst van Kid Rock. En die hele band kent hij gewoon. Hij speelde ook mee. Ik geef het kwam hij op het podium. Hadden ze een tafel neergezet. Want daar was een liliput. Ging hij op de tafel staan. En ging hij mee rappen. En Kid Rock was echt zware onder indruk. denk: van, what the fuck? Wie is die gast, joh? Ben je met je vader mee? Zei hij. Ik ben 21, hè? ik heb mijn vader niet meegenomen. Ik ben een lilyputter, oké. Okay. En toen had Kid Rock, dit is wel bijzonder. En vanaf dat moment heeft hij dus vijf jaar, zes jaar... meegetoerd met Kid Rock. En uh, nou ja, goed, uiteindelijk had hij een uh, ja, afwijking... een of andere ziekte. Hij moest 65 pillen per dag slikken... s'nachts aan het infuus. En uiteindelijk uh, nou, is hij overleden in 2000... op 26 uh, augustus volgens mij. En, en nou, even een fragmentje van... wat deed hij dan precies op het podium, als hij mee optrad. Ja, het is een beetje moeilijk te horen, maar... het is een pittige rapper. Met veel kracht. Ik krijg een een kip heel van al het gejuich, want iedereen ging door het lint. En het was gewoon echt een toeval dat deze man bij Kid Rock zich zeg maar, aansloot. Goed, hij werd dus met 26 jaar oud en. Goed, vertel. Nou, je is. Vandaag ook ergens uh, Diana Kroll. Zij is een Canadese jazzzangeres en pianiste. En ze heeft echt Grammy Awards en Juno Awards gewonnen. En uh, ik ga zelf even kijken of daar een leuke jolanda keuze in zit. Ach, zij, zij heeft dus ook een album. Zij is ook producent, Ze heeft dus ook een album van Barbara Streisand geproduceerd. En ze heeft uh, Paul McCartney uh, begeleid met uh, het maken van een nieuw album. En ze zong ook bij de Neil Armstrong-songs of Fly Me To The Moon tijdens de herdenkingsdienst. Oh, wat mooi. Mooi, hè? Ja, het, is ook ah, weer. het is een leuke dame ook. Het is een leuke dame, zeg. Al die ja. een mooie pose. Vandaag is ze 52 geworden, Lisa Bonnet. En zij was natuurlijk Denise Hakstebal. Uit. Ja, ja uit. De Hakstebal. Ja. Nee. Ja, De Nou, Hoe heette die serie? Weet ik niet meer. De Cosby Show. Cosby Show, ja, maar die willen we niet meer noemen, toch? Nee, nee, nee. Nou goed, zij speelde daar een leuke rol in, de opstandige Denise Hoks. Ja. Was nog heel erg jong nog. En toen ze twintig was, kwam ze natuurlijk die andere gast tegen. Deze gast kwam ze nog. Lenny Graffitz kwam ze tegen, daar trouwden ze mee. En ze kreeg een dochter. Echt nog niet zoveel later was was volgens mij ook 21 of zoiets. En die heet Zoe. Kravitz, voor mij ook wel actief in de showbizwereld. In 1993 gingen ze uiteindelijk weer uit elkaar. En toen heeft ze later nog een uh, andere man opgeduikeld. Daar is nog steeds Happy mee getrouwd, Jason Mona. En een tweede kind gekregen. Uiteindelijk heeft ze in alle films gespeeld hoor. Hive Delhi heeft ze gespeeld. Ze heeft ook nog in Different World, dat was al veel eerder. Heeft ze ook nog weer gespeeld. Dus het is uh, nog Emmy of the State. Enemy of the State. Dus ze is nog redelijk actief als actrice deze. Lisa Bonet wordt. 52. Goed, je hebt de laatste volgens mij. Ja, Renate Rubenstein, die is uh, ook jaren vandaag waar... ze leeft niet meer, ze is uh, in 1990 al overleden. Ja. Maar ze was een Nederlands schrijfster, journalist en columniste. En uh, ja, ze moest op jonge leeftijd vluchten. En via Amsterdam en Londen kwam ze eigenlijk wel weer terug in Amsterdam. Maar ze heeft dus heel veel boeken geschreven... ook over uh, haar familie en over de, over de bezetting en al die dingen meer. Oké, okay, dus, uh, ja, Klinkt bekend, maar ik heb voor mij nooit iets van haar gelezen... Nee. Nee. Goed, blaze is nooit mijn favoriet je geweest. Goed. We even tijd voor de... Uh... Nou, oh, nog niet. Jolanda, de keus die komt straks. Gaan dus we opzoeken. Zoeken. Kathleen Smith heeft een nieuwe plaat. uit Supernova. Die heet Damn, you're breaking my Your heart. Gewoon nog een beetje aan toe. Kathleen Smith, damn for you breaking my heart. Och ja. Het is de nieuwe serie die ze uitbrengt: Supernova. Als je dat googelt, nou dan krijg je toch gewoon een hoop hits. Dat kan gewoon niet anders. Tot uitleg van de sterren, tot echt andere ben voor mij. Er was ook niet Supernova iets van. Uh, uh, hoe heet die band ook weer? Uh, Always. Right, Juist, Alwayses. Right, Goed, is alweer tijd voor de zandpoort te berichten. Hier. In de de krant was te zien dat Pauline Jongmans, als ze herboren terug is gekomen, van wacht, dat ze natuurlijk zo'n vorm hebben gegeven met een foto voor en een foto na. Er is wel verschil te zien. Ze kijkt iets meer geknepener op de foto voor de operatie dan na de operatie. Maar ze heeft een operatie ondergaan, therapie gevolgd, 40 therapieën in Ohio, in Amerika. En via een crowdfunding site heeft ze dat geld voor elkaar gekregen. En ze heeft ooit een operatie gehad aan de maag. En uiteindelijk heeft ze een hersenprobleem daarbij gekregen. Daar is ze nu bij geholpen. En ze heeft eigenlijk bijna geen kans op terugval, zeggen de wetenschappers daar. En ze is uh, super blij. Ze wil iedereen bedanken die haar heeft gesteund. Haar financieel, maar ook uh, mentaal. Vooral ook haar vriend die dat hele drama-leven heeft doorstaan. Van haar moeten doorstaan. Dus nou, het is bijzonder. Het is een uh, therapie die hier in Nederland niet vergoed wordt. Omdat ze nog niet... Goed kunnen onderbouwen wat het nou doet met menselijk lichaam. Okay, dus uh, dat ja. is mooi. Pauline de Jongmans. Goed, wat dan mee? Uh, afgelopen woensdag heeft de wethouder Joop Berendsen... samen met kinderen van groep 8 van de Duinroos bomen geplant op de hoek van de volkenstraat Straat kammerling -Onerstraat. Voorafgaand aan het planten van de bomen was er een educatieve les op school over bomen en biodiversiteit. En ze hebben dus lindes geplant, want deze bomen verdragen de zeewind en de droogte. Want door dat iepziekte zijn afgelopen zomer... zeven bomen gekapt... Ze worden nu deze winter 200 bomen geplant. Al bomen zo geweest. Het is de heide. <lacht> bomen, dat is geweest. Het is heide, hoor ik de hele tijd. Heide, de 18e hadden we echt heel veel heide in Nederland. Het trekt heel veel andere soort diersoort aan. Ja, maar heide, heide moet, het, moet het een beetje droog zijn, hè? En wij hebben ja. hier uh, in Zandvoort... In deze, in deze hele regio... We enorm veel water gehad en alles. Ja. Volgens mij is het waterpeil hier prima weer op pijl... maar echt... Uh, Waar het moet zijn, het water, daar is het toch steeds niet. Nee, wat is dat? Wat is dat voor raarigheid? Wel, het water stijgt aan alle kanten. Ja, maar kijk, het gaat allemaal naar zee natuurlijk, hè? Wat hier. Uh... Ja, ja. ja nou, het is laag. helemaal in de warts. Het tijd dat we gewoon een paar mensen er tussenuit schieten. Nou, doe even normaal. Nou ja, daar hebben we wel even te veel van. Hier worden die herten neergeknald, maar volgens mij hebben we een ander probleempje wat we aan moeten pakken. Maar goed, we andere... gaan ja, een andere drama. Didi heeft afscheid genomen. Dat is ja, dat didier, was de clown. Dat was en die lacht zielig. ook zo. Ja, wacht je, uh, ja ik ben geweest. Oké, okay, je bent geweest. Al ja, oh, ja, bijzonder. Man heeft drie... Ik heb het over... Uh, Dick Hoezé, samen met Henk Janssen, hadden ze een uh, theaterstuk dat heette De winkel. Uh, hij heeft 63 ja. jaar, heeft hij de clown gespeeld. Hij was er helemaal klaar mee. Hij stond op een punt om zeg maar, een ander soort clown te gaan spelen. En daar wil hij zich niet aan toegeven, zeg maar. Om, uh, <tie> Deze clown te gaan spelen, dat wil hij dan nou even niet. Maar goed, uh, zijn klein uh, zoon was erbij. Die deed ook nog mee. Het was uh, erg aandoenlijk. en nou goed, Hij vond het mooi geweest. Het was ook wel even een doorzetter. Die was pas geleden is zijn vrouw overleden. Toen ja. dus was je al bezig met dit stuk. Loes de kassapoes. Ja. Dat en, uh, stond ook overal. Oké. Okay. Dus het klinkt wel een beetje vrouwonvriendelijk, dit. Ja. ja, nou ja maar dit goed, hij is die mannen stempel. Die zijn dat... Ja. Oh, jezus. Nou, hier neem ik maar... neem ik me terug. Je neemt afstand hiervan. Dan neem ik afstand Ja. Van. Oude man is een ja. vrouw onvriendelijk. Dat was toen met die opleiding nog, hè? Toen, uh, ja. man zijn, hè? Ja, ik heb dan. nog een ander berichtje. Uh, afgelopen dinsdag heeft uh, burgemeester David Molenburg... samen met de initiatiefnemers... de naam van het plein van het winkelcentrum in Nieuw-Noord... Ja. is omgedoopt in Flemingplein. Of had je dat al gezegd? Heeft, nee, nu? dat heb oh. ik herken. Ik heb ja, Dit was op initiatief van een aantal standvorderen... die van mening waren dat dit uh, naamloze plein... een eigen naam moest krijgen. Ja. En ze hadden zelf al een nieuwe bedacht. Maar ja, het was toch een soort... Uh, een locatie voor uh, uh, oudere uh, Fleming. Iets met uh, wat en uh, ja. al die andere namen. Nou ja, het was een beetje moeilijk Ampere. te vinden. Als, uh, ja, maar als je dan als marktkoopluid daar naartoe moest... dan wist je niet precies wat je nou bij je dings moest invullen bij uh, nee, Google Maps. Dus nou ja, dan deden ze met... maar de FOMAR. Ja, dan kom je er ook wel. Ja, nou ja maar goed, het heeft nu wel echt uh, allure. Het heeft een plein, daar Flaming gebeurt iets. Flemingplein. En dit is nou. dus niet van de, de schrijver van de Jane Bond. nee. James Bond, maar uh, nou ja, wel leuk. Fleming Was Fleming ja. volgens mij. Hè? Nou goed, dat ja, is die een Flemming. Maar dit is gewoon Flemming. Die heeft dus, die hadden we het vandaag over, die heeft dus die uh, elektricite elektronenbuis uitgevonden. Oh, die man. Ja. Ja, je hebt nog meer Flemings, joh. Wist ik allemaal niet. Ja, er ja, is... zijn meer vissers die Flemming <laughs> eten. <laughs> Zeker. Nou goed, Amsterdam Beach Hotel gaat verbouwen. Ze gaan drie maanden dicht. Het restaurant Eppengloed gaat het zal helemaal verdwijnen. Susanne Jansen heeft de zon nog bekendgemaakt. En uh, met de Formule 1 in zicht moet er toch even een beetje een update komen. Dit, hier ben ik, ik vind het saai waar ik elke dag in begeef, zegt ze. Het moet anders. De keuken blijft wel hetzelfde, maar uh, verder de ontbijtzaal wordt anders. En 12 januari gaat die dicht. Dat is, dat is echt de laatste dag dat je nog iets uh, kan doen daar. En drie maanden later, vlak voor Pasen, gaat die weer open. Oké. Okay. Nou goed, dat is goed om te weten. Morgen is er nog uh, vier voor de Stichting Classic Concert... het Symfonieorkest van Haarlem... En uh, ja, morgen heb je natuurlijk ook de intocht van Sinterklaas om 12 uur. Ja. En aansluitend heb je dan het Sinterklaas Spektakel in de Corfus Sporthal. En als je daar klaar bent, kan je dus door naar Classic Concerts. En wij zijn inmiddels met het uh, Requiem bezig van Vaure. En volgende week zondag van 5 tot zes, middags, gratis. kunt u dus kijken naar de uitvoering hiervan. Er zijn twee prachtige... Uh, uh, hoe noem je dat nou? Mensen ja. die... Uh, Solo zingen, solisten. Solisten, ja. een, een sopraan en een, uh, en een uh, bariton. Ik moet zeggen, die sopraan die, uh, die zong wel prachtig cijfers. Ik heb haar afgelopen donderdag gehoord. Okay. En alle, alle sopranen die werden toch door haar meegetrokken tot een hoger level. Wat mooi is dat, hè? Echt mooi. Ja. <lacht> nou, goed. Uh, De begroting van 2020 staat in de Zandvoortse krant te lezen. Leuk met, uh, met uh, schema's en met... Uh... Ja, met plaatjes en met uitleg. Ik vind het mooi. Ik ben altijd wel zwaar onder de indruk. Van wat voor geld ze het van het Rijk krijgen. Hetzelfde zou ik in elke gemeente hetzelfde zijn. Maar ja, als Zandvoort weet ik het meeste van. 30 miljoen krijgen ze van het Rijk. Dat is 54% van de begroting. De rest wordt eh, 13,4% door de belastingen binnengehaald. Oh nee, 13,4 miljoen wordt binnengehaald door belastingen. En 13,4% door overige. En dan hebben ze uitgereikt van als inwoner. wat je nou zeg maar afgelopen jaar kwijt was aan Allerlei belastingen. Dat is 742 euro. En aankomend jaar 2020 is dat iets verhoogd naar 555 euro. Wat je dus kwijt bent aan belastingen ja. hier te wonen. Nou ja, het grappige is, wij zitten natuurlijk nu ook in Haarlem. Ja. Als uh, voormalig ambtenaar van de gemeente Zandvoort. En uh, die vinden eigenlijk ook: uh, van, ja, het is alles in Haarlem is gewoon tien keer groter. Dus dan wat wij dus dan. Uh, maar, maar waarschijnlijk niet uh, wat de burger bijdraagt. Ja, ja. Maar uh, gewoon wat uh, totale begroting zelf is. En uh, het is allemaal uh, echt tien keer zoveel. En wij hebben dan iets van dus rond de 17.000 inwoners staat het erin. aantal inwoners. Oh, dat, dat, dat ver heb ik het niet gezien. <coughs> Mijn haar dan het <coughs> Nulletje erachter. Ja, oké. Okay. Nou, komt flink kom <coughs> los. En ja. als je het nog meer los wil laten maken... moet je eigenlijk even melden. Er is namelijk... Uh, is het morgen? Uh, Zandvoort Lacht. Open mic. Het gaat nu wel door Gaat ik, het he? door? Het gaat wel oh, door. Ik okay. heb nog geen afmeldingen gehad. Dus dan weet je wel. Vorig jaar ging het niet door. Namelijk Zandvoort Lacht. Ja. Uh, Stand-up comedians. Uh, bij het Beach Hotel. Uh, Badhoutplein. Uh, uh, maar goed, dit keer uh, gaat het hopelijk wel door. Dus, nou, ik heb wezen. trouwens een Jolanda keuze klaarstaan. Het is eigenlijk de Eurythmics with Here Comes the Rain again. het oh, leuk? Het houdt ook maar niet op. Nee. Maar ik vind het wel een heel fijn plaatje. Nou, laat maar voor ja, dan. Ja, het goed? Eurythmics. Ach leuk, dit hoor. How Herkent u deze nog? Ja, yes, zeker. Oké, okay. nou goed. Jurid Nix en here comes the rain again. Mijn excuses. ik keek hoe lang hij nog duurde. En toen zette ik hem zomaar uit. Nou zeg, blijf ook me niet Maar het was te... ook lang genoeg, hè. Ja, het was lang genoeg. 1980 ergens. Je is, hier komt de, de, de rain Ja, maar Dan... het heeft wel een prachtige stem. En je ziet bij de commentaren dat iedereen zegt van... Uh, uh, dat deze muziek zo poëtisch en mooi is. En dat is ook zo, vind ik wel. Maar het gaat wel over regen. Mag, ja. ik, mag ik even compenseren? Ja. Oh, wat een goeie, ja. Harder impasseerde. Hoewel het net zo triest is het eigenlijk. Wat was het weer het verhaal van dit? Is geschreven in de tuin met Eric Clapton? En uiteindelijk ging Errol uh, Klepten met, uh, verslaafd uh, aan drank en drugs... met de vrouw van George Harrison aan de Haal of zoiets. Zo is het ooit het verhaal. En dan dus denkt hij hier ze dan? Ja. Dan we, nou, misschien weet, wilde ze er al kwijt of zo. Ik, nou, ik weet het allemaal niet hoor. Dat, horen. Dat, dat artiestenleven, dat echt... Ik pas geleden ben ik bij Miles Davis geweest. het leven van Miles Davis. En toen zat er een uh, saxofonist naast me. Iemand ken ik dan wel. Die was, die was helemaal aangegrepen door het leven van Miles Davis. Dan denk je van... Ja. Het is wel echt ook artiestenleven. Dat drank en drugs. En het zo lekker in, in je eigen rol blijven hangen. Ik heb het ook allemaal niet zo getroffen in het leven. Sorry, dat ligt heel ver bij me weg. Dit vind ik moeilijk om dat voor te stellen. Nou goed, dat hebben andere mensen met mijn lijf waarschijnlijk weer. Goed, nou, uh, het is kwart voor tien alweer. Straks natuurlijk Goedemorgen Zandvoorts. Uh, we kijken even straks wat ze allemaal uh, gaan... En of de lijnen alweer goed zijn... ...dat is ook altijd sowieso altijd heel spannend. En dan hoop te doen over het woonwagenkamp natuurlijk... ...in Os, Wat daar allemaal niet ontdekt is... ...dat is echt containers ondergrond... ...met acht kalasnikovs. Eh, de AK-47 is dat. Twee M16's. Ook nog in, in verborgen ruimtes lagen ook wel weer... ...camera's die alles in de gaten hielden. Dat was natuurlijk ook weer? Zes vuurwapens gevonden. En eh, kijk wat er meer... ...nou echt allerlei drugs hebben ze gevonden... Cash hebben ze gevonden, geld. Het schijnt een hele beruchte uh, criminele familie te zijn. En Martin R. is daar uh, de leider van. En uiteindelijk is die zoon Anton R. schijnt vorige week nog te zijn. De Vries, denk ik zijn. altijd. Als ik zo'n R hoor, denk nee, ik altijd. De Vries, nee, Anton R. Die is vorige week nog gepakt met betrokkenheid van twee brandstichtingen. En later weer vrijgelaten omdat ze het niet hard konden maken. En uiteindelijk is hij ook nog weer met vuurwapen in contact geweest. Nou goed, MDMA is ook nog weer gevonden in een vrachtwagen met opleggen. Ja, nou nee, goed, het is dus, uh, lekker bezig zo met je familie. hè. Dat je denkt ja. van, uh, nou goed, ik hmm. zal je een opleiding geven. Nou, het, is, uh, ja, het schijnt een woonwagenkamp is gehad een beetje een broeinest geloof ik ook wel, ja. Ja, de politici schijnt daar niet zo vaak en niet zo graag even langs te lopen. Ze leven toch weer een beetje op een andere manier. Ja, nou goed, ik zie dat uh, landelijk fanatiek aan. Ja, ik heb, een, ik heb een bericht voor je hoor. vertel Een Nederlandse man uit Den Haag, die is uh, veroordeeld... omdat hij zijn negenjarige dochtertje volledig kaal heeft geschoren. Hm? De reden, ze had een bijbeltekst niet goed overgeschreven. Ja, De zijn. ouders van het kindje, we zijn uit elkaar al... Hij zag zijn dochtertje eens in de twee weken. Dat wordt wat minder het, nu. Uh, AD. Ja. Ja. En als huiswerk had hij haar in de zomer van 2018 opgedragen... om een tekst uit het Oude Testament overschreef, over te schrijven. En ze had dat dus niet goed gedaan. Nee. Hij heeft hij de zomer kaal geschoren. Uh, nou, <kijf> dat, sta, dat staat in de Bijbel ook gewoon dat het mag. Nou ja, ach. Ja, dan, maar ze zou dan zich daarbij het. dus niet verzet hebben. Nee. Maar uh, de rechter zegt dat ze het een geval van ernstige kindermishandeling. Hoezo? Denk ik dat weer, dat doet toch geen pijn. Nee. I iemand zijn, maar iemand zijn haar afscheren is zo vernederend. Ja. En het meisje volgt intussen therapie. Jawel. Ja, toch? En heeft haar vader sinds het gebeuren niet meer gezien. En ze is nog steeds bang voor hem. <laughs> ja. Dus, uh, nou, die man die heeft dus een taakstraf van 30 uur opgelegd gekregen. Ja. En hij moet zijn dochter 1750 euro schadevergoeding betalen. Voor een nieuwe pruik. Maar hij hoeft niet naar de gevangenis... omdat hij al een voorarrest heeft gezeten. Oké. Oh, oké. Okay. Nou ja, hij wil eigenlijk alleen maar een goede vader zijn... voor de zeven kinderen die hij bij drie vrouwen heeft. Zeven kinderen. Oh. My gosh. Oh, maar kijk, dat, dat is ook wel lastig. Ja. Als je dan al die kinderen iets ja. bij moet, ge, bij moet uh, leren... is het toch oh, oh. En hoeveel ga je in om je zin door te drammen, hè? Want kinderen kunnen echt best wel doordrammen. En je wil je punt maken... Uh, ja, die mooie lokken eraf scheren... maakt misschien wel een heel goed punt. Hè? Ja, ze hebben allemaal lang haar, die kleine meisjes. Ja. <lacht> nou, ik ben benieuwd voor het. Ik ben week. helemaal ontzet, hè? Ja. Ik ga gelijk helemaal... Uh... Ja, nee, het, het, het uh, grijpt je aan. Het, is gewoon het zoiets. grijpt me erg aan. Het grijpt me aan, aan. Grijpt je heel erg aan. Nou goed, Didier Shadow is een, een, een, meer een producent. Af en toe uh, nodigde wat mensen in de studio uit. Het is soms verrassend. Het doet ook denken aan vervlogen tijd. Jaren zeventig films and that's the thing green is to all hey. green is to all, uh. Greetings to all. From the edge of a wall, up on the ledge where a fall might be the way to make sense of it all. Certainly work for the dog. I'm talking pet of my mama's mama. Grandma, mama. Jumped through as life, lost it instead. Didn't like heights. I gotta guess, like starving to death, even less. Hey. Living room was a badly they mess. Hey. On the inside of the room, there's no breath. Pardon hey. me, cowl up, I get it wrong. We never met this is only a song. I heard the story just once from my mom. She said the bottles you held didn't last very long. When you gave out, no one knew that you're gone. Or knew that you couldn't bring food to the dog. Damn, look at that beast. Licking all on Animated cheeks started to cease. Little white noise coming out of TV. Woman on floor in a heap. Door to the balcony cracked just enough to hear honking. No horse in the street. Wonder how long little Rumpy just stood there and stared, knowing it's either he jump or I eat. Some families don't rise and drop from the sky. Four little paws on the bark to the gods. Born from the death of a queen in New York. Mama took that and fought with those eyes. Listen to blood. Rumpy just jumped. To me, he's always been a hero unsung. Mama jumped too, like fucking I'm here, and I'ma jump too, like fucking let's go. 'Cause I don't really see no other clear road. So just get there to grow to get old. Really can't. Not taking that risk. Fluffy, done jump. How am I gonna ditch? Backflip the fuck off a cliff, a little bitch. In front of foundation, make the quick wish. RTJ, no fall from grace. Have a great day, get the bag There's in the way. Hey. And Shonda, but we read by Betty and that story heavy Yeah, but right now the focus is five-finger Freddy Who worked for Big Eddie, who drove in the Chevy The colors forget it, and he sold the lettuce And let it's actually weed, and I know you actually know, cause You ain't no actual hoe, uh I to be about nine at the time. This had to be 84. So, mama was pretty and Freddie was petty, so he played my mom like a lame. But he did not know that Denise was a beast. She flipped on his ass and sang. A stick and a stab, a stick and a stab. He couldn't get a hold of her hand. A stick and a stab, a stick and a stab. My mama was whooping a man. Fuck why Freddie weren't ready. Playing with the but I fed it. Got left bloody and missing. Learned my lesson. And my lesson was, being impeccable with your word. Even though boys on the curb, you a King say what you mean, and mean your word. Or you might get fucked up, left out, leaking like DJ Shadow maakt normaal eigenlijk alleen maar beats. Maar ja, soms zijn de beats een beetje zuin, je moet je toch een beetje aankleden. En zo heeft die King and Queen's Future Ring Run the Jewels is the rapper. Ik vind het wel grappig. Ik even denk we kan het nog sneller? Het kan nog sneller. En dan kan je het soms ook nog wel weer verstaan. Ik vind dat bewonderingswaardig. Zo heb je ook een rapper, het heet Envy. Uh, uh, en dat is ook zo'n rapper die over de top gaat. Ik vind het soms wel bewonderingswaardig. Het is dus weer eens wat anders. Goed, het is 10 minuten voor 10 hier. een uh, toch redelijk mooi weerstandwoord. Ja, kom deze kant op, mocht je nog iets te doen hebben. En uh, vandaag komt hij natuurlijk aan. Ja, yeah. precies. Ja, in Apeldoorn. Hij komt met de trein. Dat is gewoon wel weer eens even wat anders. Ik wou ook met de trein was gegaan. Ja, daar komt Sinterklaas komt aan. En ik ben nieuwsgierig hoe het allemaal gaat. Ik heb vorig jaar ook zitten kijken. Ik werd wat onrustig van Sinterklaas. Want hij, was, hij was echt ADHD'ig. Hij wilde snel door, door, door, door. door. Nou, misschien sluit dat aan bij de jeugd. Die is onrustig. Maar ik vond het een zeer onrustige Sinterklaas. Ik hoop dat hij nu wat meer tijd neemt om iedereen even een hand te schudden en uh, rustig zijn paard te betreden. Hoe is dus het met, ja. met stikstoffen uitstoten dan met zo'n paard in de stad? <kwijls> nee, dat kan niet. Dat kan eigenlijk niet. Ja. Ik wou nog eigenlijk wel een berichtje wat ik uh, zag op uh, onze... Facebookpagina van CFM zelf. Ja. Dat de afgelopen week. dat er in één nacht maar liefst 14 auto-inbraken gepleegd waren. in zondag, ja. Oh, okay. dat Snel waren beelden beschikbaar van de verdachte. Je ziet het, hè, de Big Brother. Yeah. Voor dit soort dingen is het handig. Ja, zeker. Ja, donderdag nacht werd er een verdachte situatie gemeld bij de politie. En de agenten zijn direct ter plaatse gegaan. En de verdachte was de bosjes ingevlucht. en is door een politiehond opgespoord waarna hij is aangehouden. Hij zal het een knappe naald hebben gehad als er zijn hond achter hem aan zit. Hij werd naar aanleiding van de beschikbare beelden van de eerdere autobaan-einbraken meteen herkend. En na de aanhouding zijn diverse goederen bij de verdachte aangetroffen die herleidbaar waren naar de eerder gedane aangiftes. Tevens is zijn verblijfplaats onderzocht en ook daar zijn diverse goederen aangetroffen. En de recherche is nog aan het uitzoeken waar deze goederen van afkomstig zijn. En benadeelden zullen worden ingelicht als hun goederen zijn aangetroffen. Dus denk erom hè. Uh, 14 auto's. Ja, maar ook dat je het ook echt aangeeft en zo. Want ja. uh, soms denk je van nou ja, het heeft toch allemaal geen zin. Maar het heeft dus wel zin. Want uh, als jij dan nu aangegeven hebt dat je bepaalde dingen kwijt bent uit je auto... dan kunnen ze zien van hé, hey, dat is de die en die uh, opgave. Ja, ja, goed, om dat aan kaart te brengen. Maar goed, dan ben je ja. lekker op dreef zeg. Als je nou één of twee auto's doet met 14 auto's al die ramen intikken. Wat, wat kost het allemaal. En denk ik, bij één auto zo, als ik persoonlijk één auto zou intikken, zou ik denken... Van, nou, ja, ik weet niet, ik word gewoon gepakt. Straks horen ze het. Denk straks horen ze mijn veertiende auto. Goed. In één avond, hè? Tik, tik, tik, al lekker bezig. Tik, tik. En ja. door. Ja, iedereen heeft ook oortjes in en muziek hard. En ja, zo. precies. Niemand net ook meer op. Nee. Als je aangesproken wordt, geef je gewoon een grote mond terug. Zeg, ik ben even met mijn werk bezig. Ik zit in nachtdienst ja, ja, ja, nu. Ja, ze zijn aan het werk. Ja, ja zoiets is er gewoon... Uh, nou, uh, ook tot zover. De politieberichten vanuit Zandvoort. Yes! Good luck! Ja, dat had hij. Broken bells. Anders gaan niet opkomen. Je had kort tijd nog zoveel te doen. Het landt weer tegen tien uur als nu nieuwsgierig. Of er nog wat gebeurt aan de andere kant. Ja, dat klinkt allemaal heel goed. Nou, het is een goed. En dit was uh, good, um, good Times. Good luck. Ja, dat moet je altijd maar hebben. Good luck. Het is uh, de zaterdagmorgen hier bij Toebak Leeft. En straks gaan we natuurlijk de weg weer op. En als we de weg op gaan, moeten we eigenlijk gewoon even deze platen verdraaien. Gewoon rustig aan, rustig aan in de, de krant vandaag te lezen. Bokito, bestuurdersgevaar op de weg. Boze automobilisten zijn brokkelmakers omdat ze uit kwaadheid harder gaan rijden en regels overtreden. En de risico is dan vrij groot dat het fout gaat. Er is een onderzoek van uh, Veilig Verkeer Nederland. En het schijnt dat de boetes voor hufters op, het, op de weg... Uh, de heftig gedrag uh, met twee derde is toegenomen. Okay. En bovendien is het uh, vaak verkeersongevallen zijn te wijten aan uh, niet goed gedrag. Uh, niet aan de regels houden, boosheid, uh, emotie in het verkeer. Uh, tips zijn onder andere, neem het niet te persoonlijk op. En een goede chauffeur kan de fout van een ander corrigeren. En we moeten van de Bokito bestuurders af... Bokito? Een goede bestuurder kan een fout van een ander corrigeren. Ja, ja maar dat denken die balkito-mensen. Die denken van wat? Hey, ik heb een recht om hier te rijden. Jou, ik ga jou corrigeren. Ja, nou ja, een tip is voor mij. Ik ben in Indonesië geweest. En in het begin dacht ik, jezus, wat een gek. Iedereen rijdt maar voor door elkaar heen. Maar als je toch een klein beetje kijkt. Ik heb heel wat uren in de bus uh, doorgebracht. En dan kijk je... Naar buiten denk je van, hé, hey, je moet het anders inschatten. Ze gunnen elkaar veel meer ruimte. Ook al is het het laatste moment dat een, een scooter, want die heb je daar veel, ertussen wil, dan laat je hem ertussen. Want de volgende keer wil jij er misschien wel even snel op het laatste moment ja, tussen. Ja, ja, ja, dus ook ja, ja, ja, ja. veel meer, hoezo heb jij meer recht, recht dan een ander? En leid jij meer in het leven? Oh, ik heb het al ja, zo zwaar. Ik moet ik door. Zeggen, op de scooter zitten soms drie mensen, hè? Ja, ook dat nog. Dan weet je hoe de middelste heet? Nee. Die heet Rob. Want je hebt namelijk uh, Rob. Yes. En achterop. En in het midden zit erop. Oké. Okay. Nou, dat was even heel belangrijk. Snap je hem? Ja, ik snap het. Okay. Erop. Nou goed, je moet gewoon meer ruimte geven aan een ander. Uh, niet zoveel dingen voor jezelf. opeisen, is helemaal niet nodig. Elkaar meer respecteren. En drie keer ademhalen schijnt wel een aanbeveling te zijn... als je in een situatie komt. Tot tien tellen zeggen ze altijd, hè? Dat het is wel, maar iedereen heeft toch zijn eigen territorium, hè? Het is mijn auto. Hé, hey, uh, had af van mijn auto. Maar ik ben wel nieuwsgierig als je zegt... maar in een... Um, in een auto zonder dak zou rijden. Helemaal open. Zou je dan ook zo boekietig gedrag vertonen, weet je? Nee, dan je, want dan ben je, ben je niet... Uh, zit je niet in een uh, cocon meer. Nee, dan is ben je voor mij ja. niet kwetsbaar. Nou ja. goed, dat zijn maar van die theorietjes. En uh, nou ja, even wat ik mee wil geven. Nou, het is net als met die film van Telma en Louise... Hè, dat er dan zo'n vrachtwagen was. En met zo'n mannetje die zichzelf helemaal geweldig vond. Toen kwamen er die eruit was het maar een heel klein mannetje. En toen schoten ze die vrachtwagen neer. Ja. Of, uh, in, in de fik. En toen is het mannetje helemaal gek, weet je ja. dat weet je, Dat weet je niet. Nee, nee, ik tel oh. me, Melise heb ik ooit gekeken, maar dat is heel lang geleden. Jawel leuk. Dat was echt zo'n uh, zo vrouwenfilm ook, weet je. De vrouw is even lekker in opstand. Dat is het toch? Dat was het een beetje. Nou goed, wij ja. zitten in afwachting of er nog iets. Of er nog. Gaat er nog iets gebeuren? Jawel. Jawel. Gaat er nog iets gebeuren? We hebben vertrouwen. Zit nou, zitten ze nou echt in. Het oh, blijf aan het draadje af! Blijf dan, blijf dan van, nou, we doen nog even één plaatje en dan hoor je straks... Uh, Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort Vanuit Hotel Hoogland. Ja. Vanuit Ik zou zeggen, prettig weekend. Tot volgende week. Tot volgende ja, week. En tot goed vanavond. Hoi, hoi. We took a vow in summertime.